Goedenavond. ik ben Marco Geitenbeek en dit is het nieuws van NOS op 3. Ook de Belgen moeten weer thuis aan de keukentafel aan het werk. De premier daar gaf net een persconferentie. De coronaregels worden verscherpt, vier dagen per week thuiswerken, mondkapjes voor iedereen vanaf tien jaar op drukke plekken. En in een nachtclub moet je of een mondkapje op of een negatieve zelftest meenemen. We leggen de nadruk op voorkomen en beschermen, niet op sluiten. Als we lockdown willen vermijden, dan zullen we allemaal voor een stuk de verantwoordelijkheid moeten nemen. Verder wil België voor het voorjaar iedereen die dat wil een boosterprik geven. De politie neemt extra psychologen aan en verscherpt het toezicht op undercoveragenten. Vorig jaar stapte een undercoveragent uit het leven omdat zijn opdracht te veel was geworden. Hij woonde naast een drugscrimineel om bewijs te verzamelen, maar kreeg een affaire met zijn vrouw. Het onderzoek blijkt dat er betere hulp had moeten zijn. Heb je gedachten over zelfdoding... Er is hulp voor je op 113.nl. Het bekendste gezicht van de bestorming van het Capitool moet de gevangenis in. Jacob Chansley, ook wel de QAnon-shamaan genoemd, moet 41 maanden de cel in. Hij was die man met die muts, met horens en een gesminkt gezicht. Hij is veroordeeld voor het verstoren van een zitting van het congres. Honderden andere bestormers krijgen later hun straf nog te horen. En een uilen- en dierenpark in Beest in Gelderland is zes roze kakatoes kwijt. Door de wind brak zaterdag een tak af die vernielde het verblijf. En daardoor konden de kakatoes ontsnappen. Gelukkig wordt er met de eigenaar meegedacht. Ik heb telefoonraad uit Jaarsveld en ik heb telefoonraad uit Tricht. Er schijnt er ook een te zitten. Ik hoop dat er mensen zijn die ze weten te lokken. Dat ze ergens een vaste voerplaats hebben. En dan zou ik een vangkooi neer kunnen zetten. De eigenaar maakt zich zorgen over de kakatoes. Want met de winter op komst wordt het steeds moeilijker om eten te vinden. En ze vangen is heel lastig. Heb ik het weer nog? Het is bewolkt. Het wordt niet kouder dan 4 graden vannacht. Morgen opnieuw een grijze dag. Behalve in het zuiden, daar schijnt de zon. Het wordt morgen een graad of 11. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Friesen van de ANWB. Op de A1 vanuit Amsterdam naar Amersfoort bij Blarikum nog 5 kilometer file met 10 minuten vertraging. Dat is de nasleep van een ongeluk. Alle rijstroken zijn weer vrij. Ook op de A1 vanuit Amersfoort naar Amsterdam rijdt het nog langzaam tussen Muiden en Diemen Noord. 4 kilometer file met een kwartier vertraging. Het heeft te maken met de spoedreparatie op de A10 Oost. De Buitenring bij Zeeburg 6 kilometer file met een kwartier vertraging. Want daar zijn twee rijstroken dicht. Tot zover de verkeersinformatie. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. ZFM. Met nu jouw keuze: ZFM. De krocht. Een zoektocht naar de wortels van een lederglok. Vandaag met Dick Van Duin en Pim Groof. That is a mei.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 een, hoer. een drugsdealer is een nachtapotheker of een handelaar. Ik wandel naar de whiskybaren en neem een Jan de Wandelaar. En maak hem soldaat, Zoals huisbaas en huisjes melken. Ik stuur je tulpen op in Amsterdam als ze verwelken. Het is de originele Amsterdamse taal Zonder. Maar gaat de MW. Dus we op lekker lekkers als het van een directiehap. Want het kamen me niet voor op de je dialectje bracht. Het is de originele Amsterdamse dalder. Een broodboot op een schandkraal. En als je wordt geprikt, dan eet je nieuwe sneejaar. Schoren moet naar de baas, dat is een grote taal met gaaiëns. De de bak, de cel, als wel de baal met baas. Stelen heet pikken, jatten, gappen of plouwen. Rijms jatten, dat heet buiten en dat zal je verraden. Want je oude hoed en mijn rijmsmak aan je wijzer. Een gsm in jouw hand heet meteen een lulijzer. Een woonboot is een drijfhuis, een bangerik, een schuiflaars. Jij moet er het toilet of de wc, ook play of schuitluis. Je doel heeft een smoel en met al die make-up erbij is al gezicht Verre voor hem op wel een schilderij. En als je dood bent, dan heb jij zo'n tuintje op je buik. En ben jij de hoek om op de pijp bijt en zo koud als een ijslaag Is het tijd om te vertrekken naar de smerigum of peer ik hem? Mijn geloof is rap, als ik de fout zie, dan bekeer ik hem. Het is de originele Amsterdamse dans. onder. Zoet de is een pooier En die schooier maakt het mooier Zet zijn kip in de vitrine En wordt rijker aan de gooier Maar doe aan regenjas En verjaar de kerk in gaat En lever geen Harlemen dijkjes Als het om vakwerk gaat Want je hebt zo'n goneroe wat moet ik zeggen een drijver Schoon luisteren het zijn platjes en een gladje aan En ze glijven Alleen een stommer trekt er niemand brommert naar de lommen Want je wordt bedonderd Omdat niemand zich om jou bekommert. Je, je autovrak heet Ja, Oude fietsen worden barrels Jij wil onze relaties Maar wij lullen over schadels Rechters zijn def -guy's, onder de wereld Politie is de smeris of de kit, Jantjes matrozen Een Smitter is een zanderruiker, sigaretten, en opgewarmd eten, klikjes, prakjes of liftplakjes Een deze heeft gewoon een rubberen teet. En het verschil tussen kende kan, kunnen we niet Het is de originele Amsterdamse taal Zonder er de en mijn oude is no man Dus door op een lekker slap, als dat van een erectie Want het er kan me niet voor dat wel dialectje bracht Het is de originele Amsterdamse taal Dat ik een schooier ben. Ze zeggen dat ik vloek en ik bruis. Ze zeggen. Vandaag, vrijdag oktober, zijn we met de krochten neergestreken in Amsterdam Oost. We zijn op bezoek bij Pascal Griffioen. Beter bekend bij veel mensen als Def B. Frontman van Orsdorp Porsche, maar ook actief in bands als The Beatbusters, Blender. En tegenwoordig ook werk uitbrengend onder, onder zijn eigen naam Dev P. Maar naast muzikant is, en, en zanger is Pascal graficus, schilder, striptekenaar, schrijver, radiopresentator. Ja, wat Platenbaas. Je, je kan haast wel zeggen dat ik alles doe op creatief uh, gebied. Ja, ja, ja, ja. Nou, daar willen we ook uh, veel van weten. En ook de dingen die we nog niet weten. Mijn naam is Dick van Duin. En samen met Pascal en mijn collega Pim Groof... gaan we weer op zoek naar de wortels van de Nederlandse pop- en rockhistorie. En op zoek naar mooie en spannende verhalen. Wil je er nog wat aan toevoegen, Pascal? Ik vind het een prachtige introductie. Dus nee, ik heb er niks aan toe te voegen. Dankjewel. dankjewel. Nou, we zitten hier in de studio, maar als ik zo omheen kijk... mooie schilderijen, allemaal zelf gemaakt? Uh, ja, die hier hangen oh, wel. Leuk, ja. ja. ja. ja dankjewel. Ja, het is hier eigenlijk een, een, een multifunctionele ruimte. Ik, ik, ik werk hier. Ik woon hierboven. En het is ook meteen een soort gallery. Het is mijn kantoortje, mijn studio, uh, alles eigenlijk. En het is ja, over Zandvoort gesproken. Ik, ik woon hier eigenlijk ook gewoon aan een soort zwembad. Want ik, ik zit hier aan een doodlopend water. Ja, dus zwembad. je hebt hier bijna geen boten. Althans, varende boten. En uh, je hebt overal van die zwembadtrappetjes hier. Dus zomers is het hier net of je aan het strand woont. Maar je bent ook geboren in Amsterdam? Ja. Maar niet in Osdorp? Nee, nee. Ik ben geboren in het uh, Wilmina gasthuis En toen een aantal jaren in... Uh, of een aantal jaren, best wel lang eigenlijk. Tot en met mijn elfde in Oud-West uh, gewoond. En uiteindelijk uh, als elfjarige in Osdorp verzeild geraakt. Daar woonde je met je hele familie of... Met ons gezin. Met ja. je gezin. Ja. Okay. Nou ja, bijna eigenlijk ook wel mijn hele familie. Want ik, ik heb niet zo'n grote familie. En het merendeel woont uh, bijna allemaal in Osdorp. Dus op zich klopt dat wel. Oké. Okay. En ook muzikaal? Muzikale familie? Nee, nee. nee? Dat uh, kan ik helaas okay. niet zeggen. <laughs> je hebt het jezelf helemaal aangeleerd en gedaan. Ja. Ik ben redelijk autodidact met alles uh, wat ik doe. Oh, ja? Ja, het, ja? het enige waar ik zeg maar wel echt voor opgeleid ben is grafisch vormgever. Oké. Okay. Maar ook daar heb ik natuurlijk weer een hele eigen twist aangegeven met, ja. met schilderen. Er komen toch heel, heel veel tattoo invloeden en, en uh, ja, lowbrow invloeden en graffiti invloeden vooral okay, aan yeah. te pas. Ja, dat klopt, ja. Dus ik, ik maak meestal wel in alles wat ik doe een soort mengelmoesje van, van alle dingen die ik interessant vind. Oh. En dat zijn er een hele hoop? Ja. Ik vind heel veel dingen interessant. Nee. Ja. Helaas meer dan dat ik me in kan verdiepen, maar ik doe mijn best. Ik, ik heb een hele waslijst met dingen die ik wel zou willen leren. Ja, oké. Okay. Ja. Dus je hebt nog mooie dromen. En, en altijd. Ja? Ja, altijd, ja. Je gekreed. bent nooit uitgedroomd. Maar nee. Maar dat ik vind, vind ik wel mooi, ook mooi, want te, ja. je moet altijd nieuwe dingen leren. Dat vind op ik altijd Op het wel moment dat je ja. helemaal vastroest in hetgeen wat je. Ja, ik heb wel bent. gemerkt dat als je heel lang hetzelfde doet, dat je, je wordt er wel steeds beter in en Dat is natuurlijk uh, voor heel veel mensen een motivatie. Maar tegelijkertijd ga je ook steeds meer dingen op de automatische piloot doen en wordt het een soort routine. Dus het speciale. Ook al wordt het beter, het speciale gaat er soms wel een beetje vanaf. En dat is denk ik toch een soort balans die je in de gaten moet houden. Ja, in de laatste tijd ben ik dan vooral met schilderen bezig. En ik heb gemerkt dat, dat je daar echt oneindig in kan doorstuderen. Ik denk dat je uh, met muziek maken... geeft met wel aan een soort glazen plafond kan komen van je eigen kunnen, zeg maar. Van, dan heb je je skills tot het ultimate level ontwikkelt, zeg maar, van wat je kan. Maar met schilderen kan je echt oneindig doorgaan en ook tot elke leeftijd. Ja. Heb je muzikale herinneringen uit je jeugd? Stond de radio aan vroeger bij jullie thuis? Welke uh, dingen pikte je vroeger als eerste op? Uh, nou, ik ben, ik ben opgegroeid in de jaren zeventig. Net in het staartje van de jaren zestig geboren, zeg maar. Dus ik, ik ben als kind vooral grootgebracht met jaren zeventig muziek. De radio stond toch wel vrij fel aan. En mijn vader, die was echt een, een ongelofelijke Beatle liefhebber. Oh, dus die was heel vaak, die had ook echt alles van de Beatles... ...tot en met de meest uh, obscure uh, uitgaves. Dus ja. Ja, die, die was af en toe, dan had hij zeg maar uit een, een draaitafel... En die stond meestal gewoon in een kastje met het deurtje dicht. Maar dan af en toe had hij dan zo'n manie... en was hij dan gewoon de hele dag alleen maar Beatles aan het draaien. Oh, de ene plaat met de andere. Ja, leuk. Dus ja, dat is mij wel met de, de paplepel ingegoten, zeg maar. Ja. Ja. En dat is geen verkeerde invloed. Nee, zeker niet. Qua ontwikkeling van je muzikale gehoor, is dat, uh, nee, is dat heel goed? Nee. Dus dat was je eerste singeltje? Mijn eerste singeltje? Um, ik begon eigenlijk al uh, plaatjes te kopen van mijn zakgeld toen ik nog een klein kindje was. Mm -hmm. En ja, bij een klein kindje hoort natuurlijk ook een hele kinderlijke smaak. Ja. Dus ik was vroeger als, als nou, dan heb ik het, was zeg maar, een mannetje van zes, zeven jaar, Zo was ik een hele grote fan van André van Duin. Oh, ja, ja. ja, van die dingen, als er <laughs> staat een paard in de gang, ja, ja, ik ja. heb grote bloemkolen, dat vond ik als kind geweldig. Ja, elkaar show, ja. ja dat, op zaterdag, dat, ja. Ja, dat ja. was dan ietsje later, toen ja. was ik al een tiener geloof ik, maar zeg maar achteraf hele flauwe dingen van André van Duin ja. die vond ik als kind geweldig. Maar dat waren eigenlijk mijn eerste singeltjes, maar zeg maar het eerste singeltje wat ik zeg maar... bewust heb gekocht als... echte muziekliefhebber. Yes. In mijn jonge tienerjaren dat was... Rocket van Herbie Hancock. Oké, okay, mooi nummer. Ja. Ja, ja. ja, Dat was ook wel een heel experimenteel nummer... voor ja, die klopt, tijd. Klopt, ja. Dus ja, dat was wel mijn eerste... Oh, nou, aankoop waar ik zeg maar nog steeds... vol trots achter sta. Ja, ja, uh, je ging ook naar school... Uh, uh, neem ik aan in die, in die tijd. Uh, <laughs> ja. uh, uh, lagere ja. school. Uh, ja... Uh, ga, Bleek toen al dat je dat, je dat soort talenten had? Uh, muziek, taal, uh, tekenen? Um, ja, met tekenen bleek het eigenlijk wel heel vroeg. Omdat ik dat ook super leuk vond en altijd deed. En met taal had ik ook altijd hoge cijfers. Maar met muziek was ik eigenlijk niet heel bewust bezig. Maar wat ik me wel kan herinneren was dat ik als kind had, ik dan een, een schrift waarin ik allemaal experimentele dingetjes deed... schetsjes en krabbeltjes. En wat ik toen wel eens deed... was dan... mijn moeder die luisterde ook wel eens naar... Uh, van die mooie chansons van Wim Sonneveld en zo. Ja. Dus dat ik daar dan... mijn eigen uh, tekstjes op schreef. Oh. Een soort uh, ja, varianten... en parodietjes ook soms eigenlijk wel. Maar, ja. maar niet... totaal niet met een soort ambitie of zo... van dat wil ik later gaan uitkristalliseren... of verder beoefenen. Maar gewoon echt omdat ik het leuk vond... Ja. Ja, en dat is nog in je lagere schooltijd dat dat... Ja, zeker. Dat was ik echt nog heel klein. Dus toen was ik eigenlijk al met, met liedjes verbouwen bezig. En dat is iets wat mij later als rapper natuurlijk uh, wel flink van pas is gekomen. Want ja, in, in de hiphop is bij uitstek een genre waarin zeg maar, bestaande muziek wordt verbouwd tot iets nieuws. Weet je, want Sample is daar natuurlijk de ultieme ja. vorm van eigenlijk. Gewoon ja. oude dingen, nieuw ja. leven inblazen. Ja, ik vind het wel mooi. Liedjes verbouwen inderdaad, ja. Ja, ja. ja is het is eigenlijk ja. een soort... Ik heb, ik, ik heb het ook wel eens collage muziek genoemd. Je, je pakt ja. een stukje van dit en je pakt een stukje van dat. Ja. En uiteindelijk maak je er een hele nieuwe afbeelding of een nieuwe plaat ja. van. Ja. En even voor mijn onwetendheid En misschien ook voor de luisteraars. Hip-hop en uh, rap. Is dat nou hetzelfde? Wat is hip-hop precies eigenlijk dan? Ja. Hip-hop is de benaming voor de complete cultuur. En daar... Oh, rap okay. is zeg maar puur het vocale gedeelte. Ah. Wat, wat de rapper op de beat doet. Ja? En hip-hop is zeg maar ook... Uh, graffiti hoort erbij, breakdance, electric oh. boogie, ja, het ja. zakelijke gedeelte, het media gedeelte, het bewustzijnsgedeelte, uh, het, het inhoudelijke, uh, zeg maar, het, het schrijven en uh, de, de, de spoken word dingen die eromheen hangen, de, de cultuur. Oh, Oké. Okay. Um, nee. Wat ja, dan vergeet dan ik dan. nou nog? Het, het draaitafelaspect niet te vergeten, turntablism, turntablism. het human beatboxen. <laughs> uh, het, ja, het is echt een hele cultuur met, met yeah. alle Facetten en dat is hip-hop. Ja, dat ja. is ja. Oh, dat wist ik niet, nee. Ik had het ook keihard aan muziek gerelateerd, een muziekstroming, maar ik begrijp nu wel. Ja, ja hip-hop ja. wordt ook wel gezien als muziekstroming. Ja, en, okay. Maar, maar hip-hop is eigenlijk meer dan alleen een muziekstroming. Ja, dat is echt zoveel. veel. En hoort dat er dan ook nog bij? Nee, dat niet. Niet. dat niet. Dat is meer uh, iets wat op een zijspobber uh, staat. <laughs> het, het heeft wel bepaalde raakvlakken, ja. maar het valt niet onder, onder hip-hop. En jouw schilderijen, toch ook wel hip-hop-achtig? Jazeker, ja. want uh, in mijn schilderijen komen eigenlijk bijna altijd wel graffiti-invloeden naar voren. En ja, dat is toch wel een, een onderdeel van hip-hop, als je het mij vraagt. Zelfs meer, ja. Ingekomen met, met, met hip-hop Nou, ja, gewoon in eerste instantie door de radio. Kijk, rap was natuurlijk in de jaren zeventig een totaal nieuw fenomeen. Het bestond eigenlijk nog niet. En toen kreeg je dus, eind jaren zeventig, kreeg je als eerste hit uh, Rappers Delight. Ja, dat was het, het eerste wat deze kant een beetje ja. opwaaide. En wat je toen merkte, is dat dat sloeg aan. En toen kreeg je dus af en toe zo'n flartje rap in een uh, in van die platen... in funk-platen of zo... dat je ineens een stukje hoorde... Ja. of in Jamaikaanse muziek van de toosten. En het sprak mij enorm aan. En ik was al een graffiti-fanaat in die tijd. En op een gegeven moment kwam ik erachter... dat graffiti en rap en electric boogie... wat ik ook heel vet vond... Ja. dat het allemaal een beetje bij elkaar hoorde... en dat het eigenlijk één cultuur was uit New York... die hip-hop heette. Ja. En toen ik dat eenmaal wist dat de dingen die ik los van elkaar tof vond... eigenlijk een soort geheel vormde. En dat er een, een, een bepaalde sfeer... levensstijl en denkwijze bij hoorde... was ik helemaal verkocht. En toen ben ik eigenlijk sinds eind jaren tachtig... alles gaan verzamelen en volgen... wat met hip hop te maken had. En gewoon puur uit liefhebberij en hobby... het ook zelf steeds meer gaan proberen. Ja, en zo ben ik eigenlijk een beetje erin gerold... en met ja. Oster begonnen. Toen ik in 88 met al mijn demobandjes en platen daar aankwam op vakantie toen kon ik natuurlijk niet wachten om ja, aan mijn nicht en aan haar vrienden ja. alles te laten horen van wat vinden jullie van dit en dat ja. en um, ja dat was ook zeg maar de zomer want ik spendeerde toen mijn hele zomer in Amerika dat voor mij het kwartje viel dat het het meest authentiek zou zijn om hip-hop gewoon toch in je eigen taal te gaan doen. Ja. Want ik merkte ook aan hun reactie van... toen ik een stukje in het Nederlands rapte van... wow, dat is fresh. Ze hadden ze nog nooit gehoord. En toen nee. drong het tot me door van ja... in Nederland en in, in de andere landen van Europa... waar hiphop nu aan het doorcijpelen is... is alles in het Engels. En ik deed het zelf ook, want het hoorde gewoon zo. Ja. En niemand dacht eraan ook om dat te doen. En na die zomer was ik ervan overtuigd dat het eigenlijk toch wel heel origineel zou zijn en authentiek om daarmee door te gaan. En toen ben ik het ook echt gaan doorzetten met Robin, Arthur, Arthur en Marco. Oké, okay. ja, goed. Maar het is toch ook niet echt je moedertaal Engels. Dus dan is het denk ik om die flow te krijgen... Ja. ook lastiger dan dat je dat in... Ja, nou het ging me wel heel makkelijk af. Want ik, ik, ik was zeker in die tijd heel goed in Engels. En ik luisterde natuurlijk ook non-stop naar rap. Maar toen ik eenmaal de slag te pakken had in het Nederlands... merkte ik dat het eigenlijk nog makkelijker ging. En dat toch je vocabulaire wijder is. En je, je, je, je flow worden, natuurlijker. Ja. En dus ja, ik, ik was al gauw om, zeg maar. Ja. Ja. Je had wel uh, Nederlandstalige hip-hop, maar heel sporadisch en als grapje. Ik kan me bijvoorbeeld uh, Pisa herinneren, Henk Spaan en Harry ja, Vermeer. Ja, ja. Dat is ook koud hè? Wat ja. is het koud hè? Weet je wel. Ja, van, ja, ja. Dan loop je op straat met de warme muts. Dat was al heel uh, vroeg. Dat was ja. nog voor de Pozzi. Maar ja, dat was natuurlijk niet echt serieus. En, nee. en ja, volgens mij, uh, Tieneke schouten. Met de uh, wip, wap, waar we houden van elkaar. Weet je wel. Van, uh, ja. de, een beetje van die gimmick-achtige dingen. Ja. Maar er was niet één groep die het zeg maar, echt serieus erop waagde om echt te rappen in het Nederlands. Dus ja, daar waren we wel uh, de eerste mee. En ja. dat, dat heeft ons ook zeg maar. Uh, uiteenlopende reacties opgeleverd. Van, ja. van, van, van wow, wat origineel, tof, grappig en te gek. Tot uh, wat flikken jullie nou, hip-hop hoort in het Engels. Uh, dit, dit is kut. <laughs> ja. Dus ja, dat. Uh, ja. Maar was Nederland rijp voor rap? Volgens mij is het pas later wat doorgebroken. Ja, ja toen nog eigenlijk nog niet. Ideeën. We waren er al. Nederlands of niet, we waren er heel vroeg bij. Mm -hmm. Nederland werd eigenlijk pas rijp voor rap in, sinds 86. Want in 86 brak het Def Jam label door met grote namen als LL Cool J, Run DMC en de Beastie Boys. Yeah. En die kwamen toen ook hier in Amsterdam in de Jaap Edehal uh, spelen, yeah. hier in Oost. Yeah. En toen was het eigenlijk wel echt het hek van de dam. En toen begonnen ook de eerste hitjes te komen. En dat was altijd nog, altijd, vaak nog van een beetje in de crossoversfeer. Bijvoorbeeld Running MC met Aerosmith, met Walk This ja. Way. Ja. Om het zeg maar, ook aan een blank rockpubliek een beetje te kunnen slijten. Dus ja. dat geeft wel een beetje aan dat het nog niet helemaal in, het, uh, in de mainstream zat. Maar dat begon vanaf dat jaar wel te komen. Maar je kan wel stellen dat voor 86... Hip-hop heel erg underground uh, nog was ja. en ook vooral een, een zwarte aangelegenheid van ja. zwarte jongeren in in de ja, ja, ja. grote steden, echt een soort niche markt. Ja. We see with the eyes, but we see with the brain as well. And seeing with the brain is often called imagination. Stap binnen in de geest van je eigen inner space. Want midden in je brein zit het midden van het feest. Je eigen universum, de zetel van je ziel. Het is de pijn op een klier als de speel van je wiel. Het even vieze wonder, ze snappen er niet veel. Dat het paard om ons meest onderschatte lichaamsdeel. Het is ons derde oog zeer gevoelig voor licht. Maar alle chemicaliën vertroebelt het zicht. Massaal verblind door verkalking en fluor. De opgedrongen puur is de eigenlijke tumor. Valse farmaceuten die verhullen de matrix. Als achterbakse slangen in de dubbele en de zieke symboliek wordt in je kop gestapt Als een blosse appel door je kop gerampt Als je stop in de fontein van de eeuwige jeugd Sabotage van de pijn, appelklier tot je deugd. Ze leiden je af met valsheid en venijn ah. Blijf pas in eigen brein ah. Ze maken onze wetten en ze houden ons klein ah. Blijf pas in eigen brein ah. Ze buiten mensen uit op hun eigen terrein ah. Blijf pas in eigen brein Ze bepalen bijna alles, maar niet wie we zijn Blijf pas in eigen brein de heilige drie-eenheid, zo vieren op een rij Is het seks, is het drugs of het vieren erbij Van de hosselde feesten, het lostere leven vat het nachtleven, maar voor wat het kan geven Een beetje zelfkastijning voor de hetere verleiding Men heeft het te veroveren als een betere bereiding Een wrede afleiding die je focus verdooft dan. Want niemand ziet zo nog wat er boven zijn hoofd hangt Chemische wolken in sporen als tramrails Maar niemand wil die rollers horen van chemtrails Want met het slechte zicht door het felle licht daar de massa is het trip, dus je houdt je bakken dicht over machthebbers en een schimmige praktijken Opgelichte lieden die ze slimmer laten lijken Ze bidden tot de duivel en die lachten maar om. Want ze moeten zelf naar buiten met de gastmasker om Ze leiden je af met valsheid en venijn Blijf pas in eigen brein Ze maken onze wetten en ze houden ons klein Blijf pas in eigen brein Ze buiten mensen uit op hun eigen terrein Blijf pas in eigen brein Ze bepalen bijna alles, maar niet wie we zijn Blijf pas in eigen brein de hele wereld snakt naar een gelijkere verdeling, maar de armen zitten vast en de rijken hebben steling. Check de statistieken, het zijn de wapenfabrieken en de oliemaatschappijen die de aarde verzieken. Zieke psychopaten met een duidelijke stunt, de hele piramide uit te buiten voor de punt. Van bankdirecteurs en witte boordcriminelen, ze duizen niet terug voor rechtermoord moord op z'n velen. Zonder te delen weten dat dit hele aarde nekt, die als een boeldoende bol, ze heet de lekt. In twee stralen met de kronkel om de slangen door, dat is een dommersymbool. symbool, ze doen er alles. Voor, zonder empathie, als koudbloedige doende De rest is één remedie, we moeten ze vernielen Met de stokken hun machine, omdat een kerk dwaas is En deze piramide niet meer werkt zonder basis Ze leiden je af met valsheid en venijn Blijf baas in eigen brein Ze maken onze wetten en ze houden ons klein Blijf baas in eigen brein Ze buiten mensen uit op hun eigen terrein Blijf baas in eigen brein Ze bepalen bijna alles, maar niet wie we zijn Blijf pas in eigen brein. Just look at us. Everything is backwards. Everything is upside down. Doctors destroy health. Lawyers destroy justice. Universities destroy knowledge. Government. Hoe word je beroemd inderdaad? Hoe hebben jullie dat gedaan? Hard werken, veel optreden. Ja, Wij zijn altijd heel tegendraads uh, geweest. En we hebben altijd precies gedaan wat we niet moesten doen. Maar oh, op de okay. een of andere gekke manier heeft dat ja. in ons voordeel gewerkt. Wij zeiden altijd nee tegen reclames. Nee tegen commerciële aanbiedingen. Nee tegen uh, heel veel programma's die ons niet aanstonden. Uh, we... We, we, we schopten zeg maar... in figuurlijke zin de schenen... van degene waarbij we eigenlijk zouden moeten slijmen. Ja, oké. Okay. En op ja. de ja. een of andere manier... In, in, in, zeker in onze beginjaren... hadden mensen echt gezegd... wat is dat voor een rare ja. eigenwijze groep. En daardoor vielen we heel erg op. Ja, ja. Glauben, en ja. zeker in, in, in de. Jongeren, er waren natuurlijk zelf ook mm -hmm. jongeren in die tijd. Onder de jongeren, die vonden het te gek allemaal. Weet je, ja. zo'n eigenwijs Amsterdams groepje met een grote bek. Dus maar zo. op een gegeven moment kwamen we ook wel op een punt toen we, zeg maar, echt. Uh, ja, beroemd begonnen te worden... en ik met mijn kop in de jaren negentig... op de voorpagina van elk muziekblad stond... en op elk ja. groot festival... ging die grote back die ik gewoon ook hield... en die attitude die we hadden... die, die we ook gewoon hielden... zeg maar die underground mentaliteit... ging ja. juist ook een beetje tegen ons ja, werken. Ja. Dus er was wel een soort van keerpunt in. Maar je kan wel denken dat... Ja, stellen goed, ja. dat van, van onze begintijd... zeker tot en met 6, 97, er een hele harde... opwaartse lijn ja. inzakt... Ja, ja. En, maar je maakt het jezelf ook niet makkelijk. Want jullie waren altijd heel uitgesproken in teksten. Ja, uh, ja. De onderwerpkeuze die je had. Zeker. Van prostitutie naar moordenaars. Uh, uh, uh. Nou, het was ook nooit ja. onze bedoeling om het onszelf makkelijk te maken. We deden het gewoon voor de gein. En we waren ook compleet onafhankelijk. We hadden niks of niemand nodig. En ja, we eigenlijk, eigenlijk hadden we gewoon overal schijt aan. En als iedereen zei, jullie moeten naar links, gingen we naar rechts. Okay. Weet je wel. En als we doorbraken als hiphopgroep. En iedereen verwachtte dat we met een, een, een soort knalhiphopplaat zouden komen. Gingen we juist met een hele onbekende metalband in zee. En kwamen we met een keiharde okay. metalplaat. Ja. We, we, we waren altijd gewoon heel erg eigenwijs. Maar je hoefde er niet van te leven dan? We hoefde, nee, hoefde niet per se. We, okay. we leefden er wel van. En ja, op, ja in zekere zin, uh, moest het ook wel omdat we allemaal onze uh, baan hadden opgezegd en onze studie ja, gestopt. Is, dus een ja. gegeven moment, zeg maar, vanaf 1994 zijn we professioneel gegaan, zoals het dan heet. En dat was ook wel heel spannend. Van zouden we ja. het halen? Nou, dat ging een paar jaar goed. En een gegeven moment wordt dat zo'n routine dat je ervan leeft dat je niet beter weet. Dus nee. we hebben eigenlijk van 1994 tot en met de laatste dag ervan geleefd. En daarna heb ik zelfs solo er nog altijd van geleefd van mijn muziek. Tot de corona kwam eigenlijk. Toen moest ik okay. al uh, stoppen. Ja, ja. Ja. Dus uh, na een jaartje of dertig uh, van optreden ja. gingen mijn inkomsten ineens naar nul. Ja. En toen uh, heb ik maar gezegd van ja, nou, nu ga ik uh, een echte uh, ja. voor uh, het kunstschilderschap. Ja, goed hoor. Ja. Maar het is hoofdzakelijk ook niet toevallig dat uh, Osdorpos, of de eerste rapband, uit Amsterdam komt. Uh, ik weet denk ik niet. Uit uh, Groningen-Noord ofzo. Of ja. Nee, in de, in de grote steden je natuurlijk, kwam je wel eerder in aanraking met hip hip-hop. Ja. En Osdorp is eigenlijk een heel saai stadsdeel. Ja. Dus het had ook met verveling te maken. Heel veel jongeren in Oost-Europa gingen rottigheid uittrappen. Weet je. Oh, of rottigheid, brommers, jatten, ramen ingooien, dat soort ja. shit. En ja. ja, wij waren gewoon niet zo. Wij waren meer wel van het creatief aanrommelen, zeg maar. Weet je wel. Ja, ja. Met wat ik al zei, met cassettebandjes en alles. Ja, ja, ja. bij ons vond het meer een creatieve uitlaatklep. En, ja. en daarbij was hiphop gewoon, uh, zeg maar, Belangig, het ja. middel. Ja. Dat als een soort geschenk uit de lucht kwam uh, vallen. Ja. Op de juiste ja. tijd ook. Ja. ja. Ja, het past allemaal precies, dat geloof ik ook. Ja, ja. ja. Het, het, het, het sprak me ook zo erg aan toen ik het voor het ja. eerst hoorde. En het, want ja, ik, ik, ik ben nooit een hele grote fan geweest van zingen zelf, om het zelf te doen. Mm -hmm. En poëzie of uh, rijmen, zeg maar, ja, had ik ook niet heel veel mee. Maar toen ik voor het eerst die combinatie hoorde en ik hoorde een rapper, het, het pakte meteen mijn aandacht. En ik dacht van, wat doet die vent eigenlijk? Hij, hij, hij, hij praat op de ja. muziek, maar het is niet zomaar praten op de muziek. Want er zit wel degelijk door ritme en rijm een samenhang tussen de tekst die ik hoor en de muziek. En het, ja, er viel echt een soort kwartje bij mij okay. van ja. dat ik dacht van wow, dit wil ik ook gaan proberen. Ja. Ik vond het ook super cool wat ze deden, die gasten. Maar je zegt het ritme en het rijm, dat moet wel ja. passen. Ja, kijk, in het begin uh, had je ook een beetje mensen... die zeg maar over rap praten. Van, ja, dat is gewoon een beetje oude hoeren over muziek. Yeah. Maar er zit natuurlijk wel degelijk een samenhang tussen die muziek... en de tekst door middel van ritme en rijm. Weet je wel, en, en muziek is natuurlijk ook uh, vooral ritme. Ja, zeker. En, en, en toon. Ja, en, ja, met rap is dan de toon iets minder belangrijk... hoewel je natuurlijk ook uh, melodisch kan rappen als je dat wil. En sommige ja. rappers staan er ook heel goed in maar je kan natuurlijk ook gewoon net als wu en Clan of zo gewoon ja. de keihard overheen... Maar het stukje melodie spannend. is volgens mij ook heel belangrijk, hè, binnen rap of zo dan. Niet heel belangrijk. Nemen, het is ja, het, kijk, het is maar hoe catchy je het wil maken. Als ja. je, als je uh, gewoon echt een rauwe plaat wil maken, kan je de ja. melodie vaak juist beter achterwege laten, want dan komt de boodschap echt gewoon zeg maar ja. recht voor je kanus gewoon bam. Ja. Als je meer bent van, ja, ik wil toch een lekker catchy nummer maken... dan ja. is dat melodische rapper natuurlijk wel uh, ja, meer het, aan het te bevelen. Dus onderscheid maak je wel. Ja. Dus. Ja. One, two, one, two, The Behold the male horse, pork, pork. Follow me, Wu-Tang gotta be. The best thing since Stark's in Park Wallabies. African killer bees, black watch. On your radio, blowing out your watch. From Park Hill, the house of Haunted Hill. Every time you walk by your back, get a chill. Let's bell, want to talk about skill. I spit like a semi-automatic to the grill. Elbow grease and elbow boom. Baby play me, baby fall down, go boom. Party people, gather round, countdown to apocalypse. I'm the kid with the golden arms And I'm a motherfucking hot next Pass the blunt My nigga don't front You had it for a minute but it seemed like a month Now I'm choking, smoking, hoping I don't cope from overdosing, dosing Hey kid When the mouth got you open, let's ride Can't stand niggas that floss too much Can't stand Bentleys, they cost too much Can't wanna get up they can't get touched Can't wanna stick up then can't get stuck. I'm the one that calls you bluff When your boy's try to act tough Remember what old Dirty said? I'll fuck your ass up. Now listen. Check out my gravity. With styles, extremist, Forehead beamers run wild It's the kid with the gold cup Stepped out like what? Which poppin' in y'all niggas Dope up, blastin' shea say -she chocolate, saute. Risk color, rock those all day 1960s, shit, I'm Goldie That's right, motherfucker, don't hold me The world's greatest Las Vegas paid as rock Skin painted on my face Look ageless, perfect Convos, ghost, bang-out condos Jet from Hamo, XB, bong those stain stankos, and plankos Change those, bang those Same old, same old Check out my Step to my back and forth, this, and forth, back the gift, back course it's back Grab the back and forth, back and forth, back grab the back and this. Story, back and forth, yes back and forth, back and forth, back and forth, back and forth, back and forth, back, back, back, no back, back, back, back and forth, back back back like back no back and back and back and back back back back back hoe begon je dan met het, uh, het, zeg maar het maken van de eerste platen... Uh, of de eerste muziek uh, te maken? Want je gebruikt geen instrumenten? Nee, met, met die, met die stereotoren van mijn neef. Dus ja. waar, waarbij we dus instrumentale platen opzetten en die mic inpluchten. En wat ik ook eigenlijk deed. Uh, ik, was, ik was vrij uh, verlegen als uh, tiener. Ik zat ook onder de jeugdpuisten en ik, ik was En was <lacht> ja. Ik was eerder een teruggetrokken jongen. Dan dat ik zeg maar, heel graag op de voorgrond oh, wou wel. treden. En nog steeds eigenlijk hoef ik niet per se... op de voorgrond te treden of zo. Weet je. Daarom ben ik ook zo blij met mijn rol als underground artiest. Maar anyway... Omdat ik dat dus nooit van plan was... maar wel echt... Uh, een groot hart had voor rap... en heel goed was in Engels... was ik al gauw uh, in de positie... dat ik dus uh, raps voor andere rappers... ging schrijven. En wow. Maar een flow is heel persoonlijk. En als je dat op papier ziet... dan kan je vaak of eigenlijk niet zien... hoe de rapper dat bedoeld heeft. Dus... Om niet zeg maar honderd keer hetzelfde rapje voor te hoeven doen voor een rapper. Ging ik dan cassettebandjes maken. van ja. Dit is hoe die rap gaat. Hier heb je de tekst. Hier heb je het bandje. Ga het maar oefenen. Ja. En op een gegeven moment uh, gingen mijn vrienden ook die bandjes luisteren. En kreeg ik steeds meer positieve commentaren oh, ja. op die bandjes van, ja, je moet ook zelf gaan rappen, man. En, en ik zei, ja, dat durf ik helemaal niet. Ik wil helemaal okay. niet op een podium staan. Ja, ja. En, ja, een gegeven moment uh, word je dan toch een beetje in die positie gemanoeuvreerd en ja, nou. denk je eigenlijk gewoon van, ja, je wordt ook wat ouder en wat zelfverzekerder. Gewoon, ah, fuck it, weet je, je. ik, ik ja. doe het ja. gewoon en ik kan mij spelen ja. En zo ben ik er eigenlijk een beetje ingerold. Goed, goed. ja. Mooi. Dus het is voor ja. rappers voor mij ook wel een hele goede manier geweest... om uh, verlegenheid uh, te overwinnen, als het ja, ware. En meer ook, ja. zelfvertrouwen ja. te krijgen. En optreden moet hartstikke leuk zijn. He, wat je terugkrijgt van het ja, publiek. Ja, zeker uh, na een tijdje. Kijk, in het begin, je, je eerste paar optredens... zijn natuurlijk super amateuristisch en chaotisch en, en gewoon niet goed. Ja. En de respons van het publiek is dan ook niet zoals je hoopt. Dus uh, daar moet je echt in groeien. ja. Dus je begint eigenlijk als een soort schuchter mannetje die zijn rapje doet op het podium. Groei je langzaam uit tot iemand die echt weet wat hij doet en weet hoe hij het moet brengen. Ja. En hoe je die interactie met het publiek aan moet gaan. En hoe ja. je zeg maar, ook die, die, die vonk overbrengt. Ja, uh, uh, en als je dat eenmaal uh, begint te snappen, dan ontstaat ook echt dat vakmanschap van het optreden. En heb je een gegeven moment ook de, de skills in huis om echt een zaal op zijn kop uh, te zetten? Ja, ja. En ja, dat, dat, ja. dat is wel mooi om mee te maken hoe dat kan groeien in een uh, ja. x-aantal uh, jaren. Ja, denk ik Want, hoe, lang, ja. Ja. Want hoe ben je gekomen zeg maar, van het uh, opnemen van cassettebandjes op die kamer met die stereo-installatie ja. tot het optreden waarbij je ervoor moet zorgen dat die ondersteunende muziek ja. en, en, en, en die tracks dat. dat allemaal klopt En dat, ga, dat deed je niet meer met die stereo installatie, neem ik aan. Nee, maar dat is natuurlijk een heel traject geweest... wat je nu uh, schetst. Van, ja. van 1988 tot en met 1994... toen we echt professioneel gingen. Daar zaten natuurlijk zes jaren tussen. En in die zes jaar zijn we dus langzaam... stapje voor stapje richting professionele band uh, gegroeid. En... Uh, dat was ook het jaar dat we werden gevraagd als volprogramma van de Urban Dance Squad om een tour met hun samen te doen. En wij stonden toen nog echt zeg maar met twee benen in het amateur circuit en hun met twee benen in het professionele circuit al. Dus tijdens die tour hebben wij al één been een beetje ook in het professionele circuit kunnen zien door heel erg... Te kijken ook van hoe gaat dat en hoe werkt dat bij hun en hoe doen ze dat. En goh, ze hebben een rider en een tour manager en eigen apparatuur en een bus en een dit en een dat. Dus we hebben heel veel van hun geleerd. En na die tour met Urban Dance Squad durfden wij het ook aan om zelf... Uh, Zeg maar de stoute schoenen aan te trekken. En het gewoon te proberen. Een beetje in het kader van wie niet waagt. Wie niet wint. En we waren zo eigenwijs. En ook wel ambitieus tegelijkertijd. Dat we zoiets hadden van fuck it. We doen het gewoon. En als het mislukt hebben we het in ieder geval gedaan. Dan kan je in ieder geval niet later zeggen. Dat je nooit hebt geprobeerd om je waar te maken. En achteraf waren we heel blij dat we dat toch het lef hadden om dat te doen. Want ja, het is toch niet zomaar dat je je baan opzegt... of je studie Zeker afbreekt. Nee, en nee. Je, je moet dan wel echt uh, stevig in je schoenen staan. Ja. Maar ja, we hadden ook niet heel veel te verliezen. We hadden gewoon zoiets van, we doen het. Ja. <laughs> maar je omgeving, wat, wat vond die ervan? Uh, ja, ouders, ja onze ouders van? vonden het in, in het begin... maar echt een beetje raar wat we deden... En, puberaal gedrag, wat het in feite <laughs> ook was natuurlijk. Hè? Dat zal ik niet ontkennen, want we begonnen ook als pubers. Dus ja, wat verwacht je van pubers, weet je? Ja, anders ja. dan puberaal gedrag. Maar toen ja. we wat ouder werden, toen we zeg maar twintigers werden... en het meer professionele mm -hmm. vormen begon aan te nemen... stonden onze ouders er nog steeds sceptisch tegenover. Maar eigenlijk vanaf het moment... Dat ze zagen dat wij er echt van konden leven. En een gegeven moment zelfs ook goed van konden leven. Ja, toen, toen moesten ze het wel serieus ja, nemen. En toen ik, dan ja. kom je op een punt dat gegeven moment je ouders je grootste fan worden bewijzen verspreken. <laughs> dan, eh, on, dan ontgroei je dat stadium van uh, kan die deur dicht voor die klerenherrie tot uh, al wat geweldig. Ik ben zo trots op mijn zoon. Ja. Nou, dat heb je dan toch wel bereikt. He. Ja, toch? Ja, ja. Ja. Ja. Chillin' in the bubble, bubble, bubble, bubble, bubble. Chillin', chillin', chillin' in a bubble, bubble, bubble, bubble, Chillin' in the bubble, bubble, bubble, bubble, Chillin', chillin', chillin' in the bubble, bubble, bubble, bubble, bubble. chillin'. bubble bubble chillin' in the bubble, bubble, bubble, bubble, Verschat ik was. Er moet altijd wel een boodschap in zitten, vind je? Nee, nee, nee. rap is eigenlijk gewoon net als elke kunstvorm volledig vrij. Ja. En het is ook gewoon een bepaald facet van rap. Ze noemen het message rap. Oh. Maar je hebt ook party rap. En dat gaat meestal nergens over. Dat is gewoon get your ass on the dance floor and shake your butt. Okay. En, weet je wel? En, en, je hebt, ja. ja, je hebt uh, knowledge rap. Dat is een meer uh, inhoud. Je hebt... Uh, Drillrap, Dril, ja. heel gewelddadig... gangsterrap... Ja. Uh, je, hebt, je hebt heel veel soorten rap. Dus nee, er is zeker niet een soort... wet een die zegt van er in. moet een boodschap in zitten. Nee. Maar persoonlijk ben ik daar wel een liefhebber van. Ja, we kregen altijd reacties... van vriend en vijand. Zeker in onze begintijd... Uh, hebben we regel, regelmatig meegemaakt dat er uh, ploegjes klaar stonden... om te demonstreren om, of om ons uit te schelden of zelfs te knokken. Ja? Dus ja, en we hebben, en je kan het zo gek niet bedenken, hoor. Uh, of het nou uh, skinheads waren of Marokkanen of, of huisvrouwen of, of feministen. Of, of, we hebben met allerlei groeperingen aan de stok uh, gehad. Omdat we ook gewoon, ja zeker ik dan... Ik, ik kaarte gewoon alles aan in mijn teksten. Alles wat me niet aanstond of juist wel, dat, dat zei ik gewoon. En, uh, ja, ik had echt gewoon maling aan alles. Ik had zoiets van rap is gewoon voor mij om mijn mening te uiten. En uh, take it or leave it. Ja. Dat, ik, ik heb me altijd wel thuis gevoeld in die hoek, zeg maar. In gewoon uh, lekker een beetje porren ja, en een, ja. een, af en toe een knuppeltje in het hoenderhok. En ja, ja. dat hoort er ook bij. En uh, ja, ik ben inmiddels vijftiger, uh, maar wat dat betreft het denk ik nog steeds als een, als een puber. Gewoon, af en toe moet gewoon de knuppel in het hoenderhok. Okay. Ja. Je bent nooit voor nummer één gegaan? Nee, ja. nee. nee. ik heb wel een keer een um, parodie op een hit gemaakt. Okay. Dat was Bubble Bud, en dat werd uh, ironisch genoeg ook een hit met de Beatbusters. En het had ook echt de ingrediënten die een hit hebben. Catchy deuntje, een gezongen refreintje, uh, wat uh, seksueel getinte uh, grappen ja, ja, erin ja, ja, ja. Uh, over sexy dames, et cetera. Als je, alle standaard ingrediënten kwamen voorbij, en ja, dan wordt het een hit. Zeker ook als je bij een major label zit, wat we toen toevallig ook zaten. Die pikte uiteraard dat nummer eruit. Maar het was voor ons eigenlijk gewoon een hele dikke vette knipoog. Naar al die bullshit die je de hele tijd op de radio uh, ja, ja, ja. hoort uh, op die... Op die mainstream zenders. Maar zeg je nou dat jij weet hoe je een hit moet maken? Absoluut. Ja? Ja. Dat is het makkelijkste wat er is. Oh. Ja. <laughs> ja. Nou, vertel het geheime recept. Nou, ik, ik heb net al een aantal ja, ja. Uh, ingrediënten ja, uh, ja. ja. prijsgegeven. Maar uh, ja, het is... Kijk, een, een, een hit... Als jij een, een catchy deuntje kan maken. en, en een, een grappige tekst. die mensen makkelijk kunnen meezingen. die, die inhaakt op de actualiteiten. Okay. bij voorkeur. of iets ja. wat nu heel erg speelt. en je kan er een grappige draai aan geven. heb je al een hele dikke kans dat het wordt opgepikt. Ja. En een, maar dat is nooit mijn stijl geweest. Maar ook omdat ik het zo makkelijk vind. Ik, ik, ik, ik zou gewoon elke maand een hit kunnen schrijven... als ik <laughs> zou willen. Maar da, da moet je, Niet, niet dat, dat ik daarmee ook beweer dat het een hit wordt. Nee, nee. Want dan ben je natuurlijk van allerlei andere factoren... afhankelijk oh, van, okay, van labels, ja. distributie... ar ja. uh, uh, ja. managers en hoe heet het? Pluggers, ja. airplay, uh, noem ja. alles maar. Maar uh, zeg maar puur creatief gezien een hit maken... Is, is helemaal niet zo moeilijk. En daarom heb je ook zoveel groepen... die dat de hele tijd proberen. Ja. Maar die stuiten dan uiteindelijk vaak toch op de muur... Promotie, ja. die je ja. nodig hebt om... daardoorheen te prikken, zeg maar. Ja. Ja. Kijk naar nou, bijvoorbeeld een groep ja. als de Benga Boys. Dat vind ik dan typisch zo'n ja. voorbeeld... van een groep waarbij je gewoon aan alles hoort... van dit is echt gemaakt om een hit te zijn. Ja. Nou, en als je dan ook de juiste mensen erachter hebt... zoals ik geloof ja. het Wessel van Diepen of zo... of een een of andere radio-DJ ja. zat erachter... Ja. Die, die had natuurlijk alle ingangen... waardoor alle deuren open gaan. Nou ja, hoppakee, dan is ja. het kassa, weet je wel. En, en daar kom je natuurlijk als uh, niet-insider uh, bijna niet tussen. Maar ik zou dat het ook waar. niet willen, hoor. begrijp me niet verkeerd. Ja. Ik, ik heb helemaal niet de, de ambitie om, uh, om hits te scoren. Ik maar, het creatieve proces is voor jou het belangrijkste. Alle... Ja. Zaken rondom commercie en, en, en het, het, het vermarkten van, van het hele gebeuren. Ja, dat spreekt mij totaal niet aan. Nee. En ik maak ook zeg maar, niet de muziek, het, het genre ook, wat het meest geschikt is om hits mee te scoren. Het is, uh, wat ik maak zal eerder van de radio geweerd worden dan uh, omarmd, zeg maar. Oké. Okay. Ja, heb je dat gevoel dat? dat... Nou, dat weet ik dat is gewoon een feit. Dat ja? weet ik wel zeker. Ja, na 30 jaar muziek maken. Eén hit, één echte hit met onze repostie. Mm -hmm. Origineel Amsterdams. Ja. Kan je dat wel stellen, ja? <laughs> dat, want we hebben het echt wel geprobeerd hoor, met singeltjes uitbrengen en uh, weet je wel, alles proberen op te op de juiste manieren ook aan te leveren en zo. Maar het maakt allemaal geen rol uit uh, bij ons. Ze geven daar na een poging of drie ook zoiets van... Uh, waarom, waarom proberen we dit eigenlijk? Fuck it, weet je. Het past ook helemaal niet bij ons. Nee. Het, ik, maar je dat ook niet bij een major label ooit... Met Nee, nee, nee, we deden alles zelf. We deden zelf. En ja. Jax was... Nou, wat we gegevend wel hadden, was dat. We waren aan onze Ramp uh, Records, weet je wel. En Ramp stond daar weer voor Robin, Arthur, Marco, Pasco. <laughs> en dat was onze eigen label. En gegeven moment hadden we EMI als distributeur, die, wat natuurlijk wel hartstikke major is. En toen heeft EMI overigens zonder dat wij het wisten, want wij, wij vonden ook altijd van. Wij, we, we doen niet mee met pluggers en zo. Ik vond het een meteen al een corrupt systeem... waar ik niet aan mee wil werken. Maar toen heeft gewoon uit een soort automatisme... de, de plugger van IMI heeft destijds dat singeltje van ons meegepakt. Omdat het natuurlijk bij de bult van IMI lag. Omdat we daar gedistribueerd werden. En dat gewoon afgegeven. En dat is toen opgepikt door de radio... tot onze grote verbazing. Want eigenlijk was dat nummer gewoon voor en door uh, oude Amsterdammers. Omdat het allemaal uh, van die ouderwetse Amsterdamse termen ja. in zaten. Dus wij hebben zelf ook nog dat singeltje uh, uh, als een soort ludieke grap. Hebben we daar uh, in Amsterdam, hebben we dat bij het Bejaardentehuis... hebben stapeltjes oh, afgegeven voor die, voor die oude ja. mensen. Ja. Ja. En die vonden, ja. het, die vonden het lachen, want die horen ja. al die termen terug... die ze zelf ja. al uh, Klopt, ja. natuurlijk hun hele leven kennen, maar helaas niet meer horen. Ja.